Ja, dus die madame van Groen die moest er broodjes omdraaien met er groen op stond. Dan mag je reclame maken voor een partij. Die spetperiode, dat mag en dat u niet. U wel. Hè? De Schijnburgemeester mag alles. Ik sta boven de wet. Inderdaad. De wet. Nou, ik voer dan ook schijncampagnes hè. Okay. Tot dat zover is. Ja. Oh, wat is Dat is wel een mooi effect erbij. Ja, voilà. Ja, goed. Dat we met een klein beetje reverb spreken. En de Schuimburgemeester met reverb is altijd nog beter. Schuimburgemeester, kom, ja. reverbboes. Ja, misschien. Ja, oké. Okay. Het gaat bijna rondzingen, maar we gaan ons best doen. Nou ja, beste mensen, hoe noemen we dit? Een live... Uh, een live podcast. Maar die niet live is, maar wel uh, gegrepen uit het live. Inderdaad, die boes. Ja, de discoman is er ook weer bij. Welkom bij aflevering 7, zijn we alweer, van de BDW-podcast. En u hoort het al, uh, het klinkt allemaal wat holler en wat vreemder en waarom... De vertel eens waar we zijn. Ja, we zitten hier dus heel dicht bij Borgerhout. Dus u begrijpt dat ik hier uh, Fatus Contra Mea Gustibus dik tegen mijn goesting, zit. Maar niet, in, uh, de grens is twee meter verder. Ik denk twintig meter verder, dus het gaat nog just. We zitten nog juist in het district Antwerpen. Ook de sint willem tijdens de Kerkstraat-Plagefeesten. Ah, oké. Okay. En uh, wat is de reden dat we hier zitten? Wel, daar staat de grote baas, uh, uh, de, uh, de, uh, de, de cheffeus ja, met, uh, ja die mag hier plaats komen nemen, dan kan hem dat zelf uitleggen. Hè? Ja, oké, okay, maar dat gaan we zo meteen doen. We gaan nog even een paar dingetjes doornemen en dan uh, komen we helemaal bij u terecht. Zo, uh, uh, so, dus we zijn hier tegen. En is dit hier de hele week zo? Of blijft hier? Uh, ik hoop dat het niet langer dan drie dagen duurt. Dat ze dan met die flauwekul cool opbouwen hier. Hè? Oké. Okay. Goed, en dan uh, gaan we het nog heel even hebben over de afgelopen week. Want uh, je hebt een hele drukke week gehad. U bent uh, actief geweest in uh, Gent. Ja. Ah, moeten we één ding even stoppen? Ja, voilà. Dat is leuk, dus een leuk techniek. in Gent, vertelt de... u eens. Afgelopen week bent u op pad geweest, onder andere in Gent, bij de Batacracie. Uiteraard, die Boes, dat is een of ander heel extreem links gegeven in Gent, waar ik natuurlijk het nodige tegengewicht moest gaan geven. Daar zijn we voor de lijst BDW op zoek gegaan naar een Siegfried Brekken lookalike. Oké, okay. en is ja. dat gelukt? We hebben uiteindelijk een hele goede Siegfried Brekken lookalike gevonden, maar dat bleek achteraf de woordvoerder te zijn van de VLD-luisterker, uh, meneer Daniels. Okay. Dus uh, hij is van partij moeten switchen, maar momenteel wordt dus de BDW-lijst getrokken in Gent door de nep Brekken, oftewel de Schijn Siegfried Brekken of de Brekkus similarius. Oké, okay. okay, en uh, hoe valt dat daar in Gent? Zijn de mensen enthousiast? Kan hij daar iets doen, ontstaan, denk ik? Goh, ik vrees dat Gent een hopeloze zaak is. Ik ben dus ook heel blij dat ik terug ben testiculus okay, en... canis est, Gent. En wat heeft u geleerd van de hele ervaring? Eh, ook het concept van de Gentse feesten, want zoiets hebben ze in Antwerpen niet. Hè? Nee, hier hebben ze een uh, iets beschaafdere versie, de zomer van Antwerpen. Ja. De Gentse feesten komt er eigenlijk op neer, dat er een hele tijd feest is. En dan uiteindelijk ziet iedereen ladderzat, uh, popoluribus, op de Vlasmarkt. Het ah, valt dan uiteindelijk in de goten om 6 uur morgens en dan moeten de, de, de Valkerie drieën komen opruimen. Voilà, ik hoop dat de, de, de pleinfeesten hier iets anders van concept zijn. Ja? Oké. Okay. Ja, nou, laten we het daar meteen maar over gaan hebben. We hebben dus weer een gast aan tafel als u deze pakt en, en goed dichtbij. Ja, een rockzanger erbij bijna oh, in Goedenavond, stel jezelf eens voor aan onze luisteraars. Ik ben Frederik van hier Kerkstaart Plazen. Dank u, ja. Frederik. Voilà. En wat bent u hier allemaal van plan? Wel, drie dagen feest, zoals we al ondertussen aan de 16e editie bezig zijn. Dus al 16 jaar dat we het hier doen. En dat is Drie dagen optredens, film, kinderanimatie, brunch, senioren namiddag Ook heel belangrijk. Ja. Dus eigenlijk voor elk wat wil. Voor elk wat wil. Dus elke bevolkingsgroep is, uh, is bediend eigenlijk. Ja, ja, klopt. Want wij sluiten eigenlijk niemand uit hier. Dat is, uh, dat is een beetje de, de betrachting toch van iedereen uh, is bij ons welkom. Ja. Hebt u dan ook een pygmee aanavond of een Eskimo? Wij hebben zelfs een pygmee in onze vrijwilligerscrew hier zitten. Maarten, die is uh, zo wit als dat je maar zijn kunt zijn. En uh, die helpt ieder jaar ook heel hard mee. En dat is echt een pygmee? Dat is een pygmee, ja. Is een je eens... Ja, je gaat die direct zien. Als je een beetje rondkijkt, dan zie je inderdaad ah, nee, een hele witte mens. een de witte pygmee. Ja. Ja, okay. We hebben alle ook zwarte pygmee. Nou, die hebt ook? Ja, ja, ja, ja. ja die en, zijn heel zwart. Ja, en Oompa Loompas? <laughs> Onder andere, ja. ja. En, uh, <laughs> hoe gaat de BDW dit soort initiatieven ondersteunen in de toekomst? Uh, well, we dat, uh, ik heb al gezegd dat we, uh, een van de partijpunten is dat we 365 feestdagen per jaar gaan uh, invoeren. Dus we gaan uh, de... De pleinfeesten hier uitbreiden van drie dagen tot 365 dagen. Okay. Dus als je geluk hebt, het is een schrikkeljaar, dan heb je hier een dag rust om de vier jaar. Voilà. Dat ziet er heel goed uit, denk ik. Alle dagen feest. Alle dagen feest, ja. En kievelen uh, travail. Ik bedoel... oh, meneer Frederik. Maar, maar ik bedoel... En de, piekmeerden... andere... de hè? Maar al het andere werk, de straten houden, riolen maken... Ja, dat mogen de toeristen doen. Dus alle toeristen die krijgen dan speciale rondleidingen met blik en stoffer en mogen dan eigenlijk de straten proper maken die de Antwerpenaar op dat moment verhaal maakt. Alsjeblieft, Boes. Ah, oké. Okay. Ja. En, en van waaruit komt dit initiatief? Kun je daar iets meer over? Wel, wij zijn hier ieder jaar met 200 vrijwilligers vanuit de buurt en uh, zij zijn degene die eigenlijk heel dit feest op poten zetten. Dus dat betekent dat wij zonder steun van de stad uh, okay. dit ieder jaar helemaal... Uitwerken. En ja, wij kunnen toch heel erg bogen op die, op die vrijwilligers. Dat is toch wel heel ja. belangrijk om te benadrukken. Ja, maar je krijgt wel tentjes van de stad, zie ik. De dus het teintjes, is niet helemaal zonder de teen de van de staat. In de he. tafels in de stoelen die nou, krijgen van de, iedereen de stad. Toch ja. klagen dat je hem te weinig krijgt. Altijd hetzelfde. <laughs> nou, nou, wat wil je hebben? Geld natuurlijk. Ja. Maar het kan hier heel plezant worden, want ik zie dat Disco Bar haar moeder komt. En als die komen, dan is het altijd. Uh... Ja, ik, ik Dikke feest, want die zijn ook van hier. Hè? Ja, uiteraard, van de die boos, uiteraard die boes. Okay. Uh, vertel eens wat meer over deze wijk. We hebben ook heel veel luisteraars in Nederland die best wel benieuwd zijn. Die willen misschien hier naartoe komen en immigreren. Zeker onder het nieuwe bewind. Ja. Ja, u weet nog even het beleid. De plannen met 2060. Ja, Ik geloof dat... er. Om oh nee, te beginnen gaan we alle... Uh, ambulances afscheffen, dus ik kom hier niet meer doorgereden. En dan gaan we hier een grote muur rondzitten, rond hier al 2060, overkeppen. En dat wordt dan een authentieke soek hier. Okay. Ah, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, dat lijkt me wel iets. Want we hebben hier ook wel van alle culturen eh, mensen aanwezig. Dus. Ja, ja, maar niet alle culturen moeten hier aanwezig zijn. Hè. We gaan alleen de Arabische culturen hier overhouden. En de rest zetten we allemaal buiten naar andere wijken. Maar vertelt u maar verder. Nee, nee nee, maar okay, ik ben benieuwd naar, naar uw verdere plannen voor onze wijk. Want uh, wij zijn heel erg aan het veranderen. ook. Dus misschien is het wel ah, ja. het moment om, uh, om er mee op in te spelen. Wel, uh, wat zijn de, de vragen? Uh, goh, wat gaat er eraan doen dat wij hier uh, minder als een uh, no-go-zone worden beschouwd? Wel die muur rond zitten en dat is niet eens opgelost. Dan wordt het letterlijk een no-go-zone. Ah, ja. uh, Trump had het over uh, Maalbeek als helho, maar eigenlijk is. Uh, nou ja, Borgerhout heeft hier lokaal ook wel een beetje die. Dat uh, is geen beste. Maar ja, er is nu wel gentrificatie aan de gang. Als dat, ja, absoluut. Maar dat nu we moeten we toch wel eventjes de, de puntjes op de i zetten. Wij zitten nu momenteel net wel nog in Antwerpen. Ja. Dus uh, daar, als je naar daar kijkt, ja. zo 20 meter verder, daar, ah, okay. daar je begint je... uit. En je dat ziet is... duidelijk het verschil. Ook daar is al een, uh, een, een muur vol van... graffiti. Dan een, uh, een, een soort ja, een boosten, van hek hè. met allemaal uh, doeken aan. Een, rust, boosten, een daarachter en Een kapot gebouw erachter in de verte. Een heel ja, verdachte is... uitkijktoren daar. Ja. <laughs> hey? met de schietgaten, je op, je kieken op? Kieken op, Een heel duidelijk keken op, groeit keken op, de Haan zelfs, dus dat is, is wel dat, dat is een pittoreske ja. beschrijving. Ja, het lijkt een klein beetje op de Berlijnse muur ook daar, hè. Dat ja, ja, is een muur, is, die er staat. een het... Berlijnse muur. Dat is inderdaad, daar is de no-go-zone, hè? Kijk, dat, dat ja. hek, dat geeft er wel ja. duidelijk aan. Dat is een ja. beetje bronx. Voilà, uh, en daar is een straatje uh, waar je zou kunnen inkomen. Dan daar kan ook groot bord van uh, verboden uh, toegang daar, niet Enkel fietsers zijn toegankelijk in de richting Ja, maar zijn jullie nou mee? meer geworteld in Borgerau of in Antwerpen. Zijn jullie geworteld in Antwerpen of in Borgeroud? Dat is een beetje een moeilijk verhaal om uit te leggen. Want onze wijk, de Willy Broederswijk, die is in Borgeroud in Antwerpen-Noord. En ja. mensen vinden dat heel moeilijk, want ze willen ons heel graag in een hoksje duwen van ofwel Borgeroud ofwel Antwerpen-Noord. Eh. En wij zeggen nee, we zijn het eigenlijk ja. al Combineer de burgemeester. Unus pottus homidus is die een Er gaan hier toch hmm. geen uh, Berlijnse toestanden ontstaan dat voor familiebezoekers zo pasjes moeten aanvragen om naar hun familie of we gaan geheime gangen graven, dus als die familie dan om Willen elkaar zien dan moet om, dat ik daar niet aan gedacht gedacht hebben. We, we, veel hebben veel hier, we hebben hier al een geheime gang. Zijnde hieronder is er een, een heel groot metrostation met een, een hele mooie koker die niet in gebruik is. Dus misschien okay. zouden we okay. dat wel kunnen inschakelen. Voilà. Dan... Dus het is dat wel lekker De infrastructuur maar. ligt er al. Oké. Okay. Ja. ja. ja voor, voor dan blijven. is die tenminste ook wel nuttig, hè, want uiteindelijk de trams altijd bovengronds. En, uh, de rest dat er al onder de grond ligt, dat is niet zo belangrijk. Ja, de dat trams dat gaan we ook allemaal afschaffen. U weet dat we als voertuig, als openbaar vervoer, het Eftelingtreintje hier gaan introduceren. Omdat dat het voertuig is met de minste ongevallen die er ooit gebeurd zijn. In de ja. 60 jaar dat het Eftelingtreintje rondrijdt, is er slechts één dodelijk ongeval gebeurd. Dus voilà. En wie was dan de, de, degene die zo tragisch te komen overlijden? Is? Ja, dat was een voetganger die het te traag... Uh, <laughs> het voetpad overstak. Dus dan moet je wel heel nee, traag zijn. Uh, van de schrikken. In de landen, ik denk het, en, wel, uh, ik denk ja. het wel. Ja, ja. ja feitjes om te weten. Dat hoort u alleen maar in de BDW-podcast, beste mensen. Ja, maar uh, dat zijn dus wel wat administratieve zaken die opgelost gaan moeten worden met die uh, grenzen van die wijken en, uh, ja, maar en dat zijn administratieve wijk, uh, details. Dat is geen probleem. Uh, meneer, nou, ik ga denk dat we nou, meneer Picard sowieso Want Eigenlijk is hij de officieuze burgemeester van, uh, van Sint-Willembroek, dus hier. He? Is zo, hè? Op wijkniveau. Als u het zegt, ja. uh, ja, een wijkmeester. Dus ik ga hem ook niet eens bij deze aanstellen als schepen van Sint-Willembroek die al zijn zaken. Van okay. Applaus voor uh, meneer Frederik. Oh ja, wacht even. Nou, ja. ja, echt wel ja. Oké, okay, uh, en uh, hoe voelt u zich nu met deze nieuwe aanstelling in wel de een hele ik ben, ja, ik ben ontroerd en vereerd tegelijkertijd. Ja. Ja. Zomaar, dat kan allemaal zomaar binnen een paar minuten gebeuren. Ik had vandaag al uh, speciaal, omdat ik wist dat je ging komen een, een zwart-gele bril uh, aangeschaft. Ja. Met het idee van, misschien komt er wel iets van. En Blijkbaar heeft dat toch ook wel bekoord. Ja, een hele schone bril trouwens. Voor de... Even beschrijven, het is dus een donker montuur met zo'n geel randje van ja, bovenaan. Toen een klein beetje denken aan de Sint Maarten Vlaamse Leeuwen. Alleen maar zwart en geel. Ja, ja, is... ja knap. knap. Ja, een hardcore Vlaamse bril. Voilà. Nog eens een applaus voor meneer Piquet. Misschien ja. ja. ja. iemand anders klapt, dan wil hij dat wel. Ja. Goed. Uh, ja, verder rest. Er waren ja. hier nog meer mensen. Ja, maar het is, is, eigenlijk, is eigenlijk een, een beetje politiek een politieke gedurende. bijeenkomst. Toch? Je zou het ja. niet zeggen. En daar staat uh, half uh, Groenstad aan een tafeltje te, te praten. Geen rechter met die, die meneer met zijn rode plastrol en die rode t-shirts. Dat is uiteraard uh, de SPA. De mannen van de CD&V staan uiteraard achter de toog bij het bier. Uh, dat is het zo. Ja, wat. Ik ja, nog een NVA loopt er ook nog ergens rond, onze ja, goede ja, vrienden okay, daar. He? Dus ja, zou, het is, tijd een, is een een de tijd zijn voor Een rondje tafelgesprek, hè? Inderdaad, keer uh, spijkers met koppen slaan. Ja, ja. Voilà, we zullen eens een debat organiseren met. Dat uh, lijkt de mij, de me de mij een, een heel goed plan, ja. ja. ja. Oké. Okay. Voilà, meneer Picard, dank u wel, hè? gedaan, ja, ja, voilà. En ze allemaal komen naar kerkstraat Dus dit weekend nog, het is nu vrijdag, zaterdag. En zondag is hier volle maakt Van alles te doen. Yes. Merci. Nou, in de afwachting daarvan kunnen wij nog eens even kijken hoe het gaat op het partijkantoor. Ja. ja, alle tafels zijn bemand. De mensen zijn weer keidruk. De partij is in beweging. Want we zijn op weg naar de volgende verkiezing natuurlijk. En dat is precies wanneer. Uh, dat is de 14e oktober. En de 14e oktober. En, uh, die, ja. uh, en die avond daarvoor is er eigenlijk nog iets veel belangrijkers. Ja, de 13e oktober, dan is het de grote verkiezingsconferentie van BDW mezelf in de Aremberg-Schouwburg. Ja. Tickets te koop, volle bak nu, dus uh, iedereen welkom. ja, ja. Wat, Het is nog niet uitverkocht Bijna, bijna. Eigenlijk is het uitverkocht. Maar als je het echt hier lief vraagt, dan kan ik er nog wel voor zorgen dat je erbij kunt komen. Ja, want ik heb gelezen dat er best wel vechtpartijen waren aan de kassa's en zo. Inderdaad, ja. moest inderdaad. Ja. Ja, Gladiatorengevechten, inderdaad, inderdaad. Cohortes. Maar, maar volgens mij zijn de politiek is gewoon nog bang om aan te trekken. Nee, nee, nee. ze staan daar te wachten. Daar staat meneer ja. van de SPA, die gaan we daar zetten. We gaan ook meneer Van Groen er niet eens bij roepen. Hè. Ja. Ja, u mag zelf de stoel meebrengen of even gaan piekje ergens, meneer Van ja. Groen. Hè? Voilà. En als u nog een collega van een andere partij tegenkomt, brengt maar mee, dan kunnen we hier een echt debat. Nee, maar eh, Nou nee, voilà, ja, dat is gehoord. Pak ze er maar allemaal bij. Voilà. Nee. We, gaan al... nee, ja. we gaan ondertussen met uh, de plezantste manier van de SPA beginnen. Van de symfonie van de politiek kent niemand de partituur. Ja. Oh, wat? Kijk eens, Drieken. voilà. Ja, is jou? Ja. We zitten hier met Groen ja. en, uh, en uh, SPA samen aan tafel. Hè. Ik hoorde net... Moeten we de micro delen? Ja, in dit geval ja. uh, ja. wordt het een gedeelde micro. Je, maar, een gedeelte samen dan? Ja, het is een gedeelte uh, te samen. Ja, we zullen één voor één gaan. Uh, ik begin aan mijn rechterkant, hier zit iemand namens... De de politiek de debat. Ja, het kan anders. Het kan anders. Wie ben je? Ik ben Bert en ik kom van Ekenen. Dat is een mooi district net uh, buiten de ring. Dat is waar Philip de Winter woont, hè? Uh, spijtig genoeg, <laughs> ja. ja. ja. Hey, hey, we gaan niet klassificeren. Ja, nee, ik, ik zeg gewoon uh, dat Philip de Winter daar woont. Dat is geen klassificatie. Nee, ja, maar spijtig genoeg. meneer lijkt er ook een klein beetje op, hè? Ja, we hebben wel sympathieke. Ja, dat, dat zegt u, dat zegt u, Heeft u hem al tegengekomen? Ik heb hem maar regelmatig tegengekomen. Ik vind hem eigenlijk ook bijzonder sympathiek. Nou, wat is samen wat, wat is het grote plan van Groen voor uh, Antwerpen? Ja, uh, we willen veel doen. En, uh, vooral, uh, De mensen zelf uh, betrekken in het beleid, uh, kijken naar wat de mensen nodig hebben. Ja, dat vind ik allemaal ja. nog heel vaag, dus ze noemen eens iets, iets, iets concreter. Iets waarvan iemand hier kan zeggen van... Ja. Oh, ja. Ja, waarom, waarom, ik... waarom moeten de mensen hier op u stemmen? Ja, goede Via vraag. Vraag mij dat ook, hè. Ja, maar, dat, is, ja, dat is een slechte, slecht, ja, slecht, ja, ja. slecht ja, ja, ja, op nee, uh, Als we kijken bijvoorbeeld naar mobiliteit in Antwerpen, bijvoorbeeld de Turnhoutse baan, niet zo ver van hier, daar durf ik niet over te rijden. En ik vind, in de stad wil ik met de fiets veilig zijn. Ja. En daarvoor kom ik op. Ja, maar je kunt natuurlijk ook langs de turnhoutse baan rijden. Je moet niet over de turnhoutse baan gaan, hè? als u dat zelf wilt, hè? Ja, natuurlijk. Maar als je op de turnhoutse baan moet zijn, is het wel handig dat je erop kunt rijden, ja, en wat natuurlijk. moet u dan op de turnhoutse baan gaan doen? Ja, er zijn nogal veel winkels daar, is zeg. Ja, voilà. Ja. Oké. Okay. Voilà, dat is heel goed. Dus Groen wil de, de turnhoutse baan uh, mobieler maken. We gaan eens even naar meneer van de SPA luisteren. Voilà, wat is uw naam hier, hè? Huh? Uh, mijn naam is uh, Bouzidi Rashid okay, ja. en ik kom voor district Antwerpen 2060. Ja, ja. En u woont ook hier? Ik woon uh, uh, al 30 jaar hier uh, in Antwerpen. Oké, okay. en ik ja. en, uh, heb iets dichterbij. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Ja, dat kunnen ze thuis ook horen. Ja. Ja. <laughs> maar uh, hoe is het wonen hier, 30 jaar al lang? Uh, hier wonen, prachtig hè. Multiculturele samenleving noemt u. Ja, dat. Ja. Ja. Van Turnhoutsebaan tot op Zuid, tot in Bergen, tot op Zurenborg ja, ja. en tot in Treverenhof. En, ja, en van al die bitterheid die hier vaak heerst, uh, weet je er niks van. Dat, uh, er is niks Wat aan. is het? bitterheid? Bitterheid. Mensen zien vaak dat er hier veel ja, bitterheid is enzovoort. Een beetje. Maar daar heb je niks van gemerkt. Uh, dat zegt meneer Bart de Wever. Wij zeggen dan in de... In Ah, okay. Meneer is uh, Rachid trouwens. Dat is een van de plezantste Marokkanen van heel uh, Borgerhout. Kunnen we eens een mop vertellen, meneer Rachid? <lacht> hmm. <lacht> dat jij moet vechten met een Bart te Wever. Ja, dat ik moet vechten met een Bart te Wever. Okay. Meneer Smit, maar. Ik heb al wel een plan. Ik zou graag tegen voor de verkiezingen zou ik nog eens graag een uh, confrontatie met de burgemeester aangaan en hem dan heel de tijd zo... <laughs> Tegen zijn schouder tietsen totdat ik een doek op mijn bek is krijg. Ja, ja, ja. ja, ja. ja maar wat dan gaat hem niet doen? Hij is spiek, hè? Ja, dat weet ik ja, niet. Ja. Weet ik ja, niet. Ja. Hij heeft slechter gevoel, hè? Spitzvind is ofwel, zou je me een neus peuteren en dat is zo snot als ja. ja, ik denk dat ja. keer. Ja. Totdat hem ja. dan uiteindelijk het secreme schiet. Dat ja, weet ik zo Maar de SPA, wat is het grote plan van de SPA voor Antwerpen? Ja, altijd. Ja, Stevens van de FVA. Ah, ah, Steven. Steven. Steven. Ja, kom. Wacht, maar eerst het ja. plan van de SPA. Ja. ja. ja. Het plan van de, ja. van de SPA is ja, meer openbaar. Ah, ja. Schoon straten, straten, waar je nu de Turnhoutse baan okay, ja. okay, turn okay, is. Heel duidelijk, hè. is straten. die Turnhoutse baan. Die is dus het gaat allemaal over de Turnhoutse baan Nee, ja, die Turnhoutse baan. Ja, ja. ja, mijn, mijn, mijn plan met de Turnhoutse baan is duidelijk. Ik ga al het asfalt eraf krappen. ik ga ja. er gazon zetten en dan komen er terug koeien en paarden op en dan maken we er één allo, grote bioboerdrui van dat ja. de mensen allemaal moestuintjes kunnen zetten en lekker eten kunnen maken zelf. Ja. Ja. Ja, we gaan ja, er ja, geen, geen trams ja. tram, ja. en auto's niet meer laten rond. Uh, ja, ja. Oké, maar ja maar wacht, wacht, wacht. Je moet voor een goede beleid gaan En een goede beleid is met jongeren, gezondheid, uh, werklozen, kansarmen. Wow. Dat is, dat is wel heel belangrijk, hè, meneer de burgemeester. Ja, wij gaan voor het autoritaire beleid hier in meisje en alles beslissen. Dat is veel gemakkelijker. Dan kan de rest ondertussen hier gezellig naar de Kerkstraat plaatje. Wat feesten en wat andere dingen doen. Eentje nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Vanaf de SPH. Ik denk dat we even naar de CD&V gaan, hè? meneer Jan van de CD&V. Districtslijsttrekker uh, ja. van ja. uh, Borgerhout, nee, van Antwerpen hè? Ja. Ja. Stel jezelf voor, hou de microfoon ja. goed erbij. Ja, goed Goedenavond, hoor. ik ben Jan Braakmans. Ik woon eigenlijk op het Zuid, maar vroeger woonde ik meer naar het Noord. En dan ben ik dus ook ooit hier beland. Ja. Ik ben hier dan blijven plakken als vrijwilliger. Hè. Dan blijven ze elk jaar opvorderen. Dat is heel plezant, hè. het plezantste okay. stadsfestival ja om hier altijd te komen helpen dus, uh, nou, dat ben mij hier zeggen, vandaag Het is, is wel de lijsttrekker met de schoonste ogen van uh, van hier in Antwerpen ah. Hè? Ah. Ja, dat, heb, dat, dat heb ik denk ik dan Kijk, er al mensen, mee eerst hebben we al meer Dankjewel. Ja, ja, belangrijk ja. belangrijk blauwe ogen wel ook heel goed van de CD&V al goed ja. dat je geen oranje ogen hebt dat zou hier eigenlijk zijn dat zou bizar ah. zijn ah. dat ja. zou bizar ja. zijn een beetje zelfs. dat is ja. je even dat is je nog even voor onze buitenlandse luisteraars te de verduidelijke die is van de SPA, ja. wat in Nederland uh, ze gelijke kent de Partij nee, nee, van de nee, nee. Arbeid, de P van de A. Ja, klopt, ja. Maar de P van de A hier, dat is weer een ja, communistisch, die, die, die zijn de, extreem links. Dat is de rustafval ja, uh, ja, dus, uh, van de vorige keer. Ja. En dan de uh, CDMV, dat ligt uh, het dichtst bij in Nederland wat je de CDA zou noemen. De christelijke ja, ja. demontratie. Dat is toch de richting van Oké. Ja. Okay. Voilà. Nu mag u eens even zeggen, wat zijn jullie van plan met de CDMV? Ja, wat wat, wat ja, we wat gebeuren? Dus even afgelopen. Hij wil dus uh, beter vervoer op de Turnhoutse baan. Dat is het eigenlijk. He. Hij, hij, hij wil gewoon, gewoon dat de Turnhoutse baanders gewoon het zien. Meer ook niet hoor. En <laughs> <laughs> Wij willen Antwerpen ontharden. Ontharden? zou de het niet zijn, moesten we niet kunnen zeggen dat wij... Sorry. Wij willen Antwerpen ontharden. Hè. Ik zal dat uitleggen met enerzijds en anderzijds. Dan past het in het ja, concept. Ja, ja. Uh, enerzijds is dat uiteraard uh, qua stijl. Hoe gaan we om uh, met mensen? Hoe gaan we om met armoede? Hoe gaan we om in... Uh, in participatie. We, ja. we willen het allemaal iets minder hard. We willen ook we dat maken, het veiligheidsbeleid ja. nee, iets softer. Ja, ja, ja. ja, in ja. A way. Uh, we willen het veiligheidsbeleid iets dichter in de buurt van de mensen brengen. Ja. En dan anderzijds ook letterlijk: we willen Antwerpen ontharden. Dat wil zeggen, we willen ook meer ruimte creëren om lijnen te vergroenen uh, extra. Ja, dus ook het, het asfalt van de Turnhoutse krijgen. Wij, wij gaan het asfalt dus van de Turnhoutse banken ja, ja. voilà. ja, ja. En Bijvoorbeeld de vito log afschaffen en zo. De, wat? de wietoorlog, de, de war on drugs. De war on drugs. Afschaffen? Ja. Ah. Dat, uh, of, of, of... We zouden dat anders ja. aanpakken. Ik denk ah, dat we daar, okay. meer, ben benieuwd, daar meer moeten inzetten op inderdaad lokale aandacht, uh, meer inzetten op uh, hoe dat we de zwarte economie erachter aanpakken en iets minder ja frontshow waarbij we vooral inzetten op dure wapens en het softdrugs circuitje eigenlijk een beetje promoten als ontharding van het harddrugcircuit. Dat is enorm ja we gaan op de turnaars gaan we dan ook grote wietplantages zetten ook in hè op het operaplein plein ja misschien is dat gemakkelijk Je kunt beginnen ontharden op het opera plein een zit daar een witplantage dat is ineens in orde. en dus zowel uw waaron drugs als uw als je je opera bent, dus ja. allemaal geregeld hè. Maar we hebben natuurlijk hier ook nog Steven van NVA hier zitten, hè? Ja. Goed, ja. Steven. Even, even In de Steven voor... Renders, Rinders, Steven Renders achterplaats op het district van NVA. Ja. District Antwerpen trouwens, voor de duidelijkheid. Ja. Okay, Want we hier... zitten hier zo heel diep de... we zitten hier heel diep bij de grens. Het ja, is ook hier bijzonder dat ze allemaal een rode t-shirt aan hebben. Ze, ja, dat is een, een beetje zijn. doorgestoken. De kaart van de organisatie, ja, denk ik. Ja. We hebben, die niet, die hebben we net onderling afgesproken dat we volgend jaar allemaal regenboog-t-shirts aandoen. Ah, ja. Ja, dus, uh, ja, een je dan beetje maar Dat mag ja. er maar. De n die heeft het nu een beetje voor het zeggen. Dat is ook van onze Nederlandse luisteraars. <laughs> Dus uh, om, om even de situatie uit te leggen, u bent nu op dit moment vertegenwoordigend u de partij die op dit moment. Uh... Inderdaad, wij houden ja. hier momenteel eigenlijk de, de. De Partij van, mij niet water, uh... <laughs> van nu ja. mijn imitator. Van uw imitator, ja. Nee, wij, zouden, wel, wij zijn eigenlijk uh, samen met onze coalitiepartners tevreden over wat we dit jaar, uh, dit, uh, deze legislatuur hebben kunnen doen. Er zijn natuurlijk altijd nog verbeteringspunten. We hebben maar zes jaar de tijd gekregen. Dat was de eerste keer sinds die ontwinteling nou, die iedereen in Antwerpen dan... is gebeurd. Uh, dus wij gaan ervan uit dat we van uh, het publiek de kracht krijgen om dat, uh, dat voor te zetten en verder omhoog te gaan naar een nieuwe toekomst voor Ja, en wat gaat u met de Turnuitse behandel? Met de turnuitse baan. Oh. Ja, hij gaat het asfalt er al afschrapen. Nee, nee, ik ga het asfalt er uh, Hij gaat het harde. hij gaat het gewoon schoonmaken en hij gaat ervoor zorgen dat je er met de fiets kunt rijden. Wij hij moet er met een Misschien... winkel, maar hij weet niet welke winkel. Misschien kunnen we zorgen dat we dan wat meer kansen creëren voor de ondernemers op de turnuitse baan en dat, er een paar... dat de kwaliteit van de zaken daar vooral wat uh, in de middenstand vooruit gaat. Ja, dat, lijkt ik, denk dat heel... ja, goed, uh, systeem, ik denk dat die... alle bewoners ja. daar... Uh, ja. Ja. maar dat lijkt mij toch allemaal dingen die perfect gaan, hè? Niet? Ja, ja daarom zijn wij ook uh, de uitgelezen coalitiepartner. Ja. Dus. Uh... <laughs> Dan uh, is het probleem ja. van de turnoutse baan hierbij opgelost. Nee. Uh, maar u zegt dat u zes jaar. Dat wil ik nog even zeggen. U zegt dat u zes jaar. dat u geen tijd gehad hebt om alles te realiseren. Nu, ik heb zelf een paar dochters. Uh, zes jaar, dat is toch eigenlijk de tijd dat die naar het eerste studiejaar gaan. en dan uiteindelijk uh, afzwaaien. Ook. Dus die hebben leren lezen, leren schrijven, ja. leren rekenen. En zijn eigenlijk school ja, zes dus jaar. Langs de, de ene de kant, die... kant kan zes jaar natuurlijk lang ja. ja. Maar langs de andere kant weten we ook dat we in een land met heel moeilijke procedures. Leven. dus als je uh, ja. dingen wilt gedaan krijgen bouwaanvragen enzovoort, ja. eer dat die motor begint te rollen, ja, ja, ja. Eer dat dat die tanker, van richting veranderd is, dat uh, de dus spijtig genoeg even. Dat ja, is de, de schuld de, van de, ideale... de inspraak. Dat is de schuld van de inspraak. Wel, in het inspraak het misschien moeten we het daar eens over hebben. Ja, en, ja. En, ja. Dat is dus, uh, Afschaffen deze zekewagens. Het is de schuld van de ziekenwagens. Het is uiteraard ook de schuld van de sossen veronderstel ik. <hijs> oh, oh, oh. Ik kan me dat dat nog niet laten meesleven. Nee. <hijs> Het is in ieder geval niet de schuld van Rachid. Ja, ja, de Rashid de, is dergelijk de, de, de schuld is van je. hier nog een dame dan. aan tafel? Ja. Die hebben we geloof ik nog ja. niet ja. aan de lijn gehad. Ja, nog een dame van Groen, dus dat is weer proper. Dus dat ja, ja. is dubbel. Ja. Kunnen jezelf al even voorstellen? Ja. Wel, ik ben Ilse uh, van Ekre. Trek lijst in Ekre. En ik sta ook op de stadslijst voor Groen. Ja. Wat ik zelf persoonlijk uh, voor de ben stad ben je, ben je Antwerpen, ben. vooral ja, mijn actiepunt vergroen, is. Vooral het vergroenen van de stad. Okay. het ontharden van de stad. Als ik zie nu wat bijvoorbeeld het operaplein. ik ben er gisteren per ongeluk voorbij gewandeld, Ik had nog niet gezien dat het vernieuwd was, want het was gewoon grijze steen. Je merkt niet dat je ja. op een nieuw plein aan het stappen ja, dat gevalt ja, dat je valt ja, over een borduur. Als we afspreken dat we morgen bijvoorbeeld allemaal met een bloempotje naar dat plein en we zetten dat er met z'n allen ja, maar... dan is dat morgen niet helemaal goed ja, dat plein. maar nee. mijn vraag is, waarom wordt er niet gewoon met die planten en bloempotten en wordt er niet creatief met een plein omgegaan voordat het gerealiseerd is? Ja. Nu moeten we altijd bijsturen. Laat ons gewoon met groen mee besturen. Dat is de boodschap voor u. Voilà, groet mijn bestuurders. Uh, okay. voilà. Omdat dat ik krijg de afgevallen. He. We, We hebben mevrouw Langerie hier nog uh, te pakken. Dag mevrouw Langerie, ja. ik ben hier blij dat u er ook bij bent. Voilà. De CDMV, wat uh, was het nu weer? Ah oh, ja, ontharden. Hebt u nog iets meer te zeggen buiten ontharden? Want dat is natuurlijk geen wat uw voorzitter hier uh, op ja, zegt. Uh, even uh, voorstellen uh, nog. Ik ben Aima Langerie. Ik ben Ayman uh, Langerie. Welkom. En ja. ah, okay. namens? Mijn naam? Nee, u bent hier namens de CDV. Namens de buurt? Ja. Nee, nee. Ik, ben, ik, ben, uh, ik woon hier in de buurt. Ja, uh, u komt op en ik kom op voor CDMV. Ah ja, precies. Ja, dat kregen ja, de absoluut. mensen thuis niet. En al die Hollanders die nu luisteren, al die duizenden ah, ja, ja. die massaal uh, nee, CDNV. Uh, ah ja, CDV. Is goed. Ja, en vanavond van kom ik om te genieten, maar ja. morgen kom ik uh, vrijwilliger. Ah, morgen ga ik genieten. mee ko koken. U komt hier koken. En wat gaat u koken, met hem, Langerie? Um, een speciaal gerecht. Ik ben maar hulpkok. Ah, hulpkok. Ik, ben, ik ben maar hulpkok, ja. Dus dat okay. zeggen de dat de echte kokien, we die is. de uh, Nee, nee. We gaan ja. mee groentjes snijden. En, uh, ja. De echte kokin is Marleen en die heeft een super gerechtje. Als je dat ziet, dan zou je denken dat het voor een sterrenrestaurant is. Je ah, moet ja. absoluut komen proeven morgen. Voilà, dus allemaal morgen komen proeven bij Langerie. Dus de vrouw is dan in de keuken bij de CDA. Uh, niet is alleen in de, de nee, nee, nee. ja. Oké, okay. Dat is heel duidelijk. Oh. Dat is een, uh... oh. ja, wat ja. is uh, uw persoonlijke doel wat u ooit hoopt te bereiken via de politiek? Wat ik probeer te bereiken in de politiek... Voor u u bent ooit begonnen... Ik ben, uh, ja, in... ik, ben al, ik ben al een tijdje bezig. Ik zit ook al 15 jaar in het parlement. Ja. En ik heb uh, ook al een paar dingen kunnen bereiken. Onlangs nog, uh, vorige maand. Uh, ouderschapsverlof. Dat je dat flexibel kunt opnemen in halve dagen. In plaats van een volle dag. Ja. Dus uh, wij hebben dat, ja, ik heb dat wel kunnen realiseren. Ouderschapsverlof. Uh... We gaan nog even naar, want we zijn nou als een tijdje erop. Naar mevrouw daar, hè. Um, even, even een micro micro heen, ja. Ja. Ja. Even kort voorstellen. voorstellen. Dit is waanzinnig democratisch. Ja. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja. En wie bent u? Vertel ik eens. Ik ben Cordula van Winkel, districtschepen van Jeugd, Financiën en Feestelijkheden hier in district Antwerpen. Ja. Dus u bent feestelijkheden, dus u bent ervoor verantwoordelijk dat dit georganiseerd wordt? Nee, dat ben ik dat niet dat verantwoordelijk. Dat doet het wij hier, maar ja. wij met het district wij zijn heel blij dat we er een steuntje aan kunnen geven. Dus wij geven een kleine financiële bijdrage, ja. omdat we dit een supergoed project vinden. Ja. Ja. Okay. Fantastisch. Hey, en BDW, en wat, wilt uh, u, wat wilt u nog uh, doen met de stad hier? Ja, ik ben uh, schepen van jeugd. Dus jeugd, dat is mijn, mijn ja. dada. En ik wil zoveel mogelijk speelterreintjes maken. Ik heb hier onlangs ook een nieuw speelterreintje gezet. Hier vlakbij op het pleintje. Dus de ja. jeugd van uh, district Antwerpen, die ligt in mijn hart. Oké. Okay. Ja. Speelterreintjes, daar kun jij je groen aan zitten. <laughs> dat zetten we dan allemaal op de turnhoutse baan. Ja. En dan is iedereen content. En dan dan doen we dan een nog het ouderschapsverlof Dan kunnen de mensen, de klein mannen, er allemaal neerzetten. Ja, en die kunnen dan hier komen spelen, voilà. dan komt alles terug samen. We hebben een heel grote coalitie hier gevormd met SPA, uh, Groen, al, uh, NVA en CDNV. Ja, ik ben natuurlijk de burgemeester, ik had er niks aan doen. Als schijnburgemeester kun kan je niet anders. Dus dan geef ze een groot applaus. Oké. Okay. Dank je wel allemaal. Ja, wij gaan nog even snel afronden. Wij zijn nog niet klaar, hè? even snel afronden. We moeten er bijna uit. Uh, we moeten nog even afscheid nemen van onze luisteraars. Uh, waar kunnen ze ons vinden? Op Twitter, onder BDW. BDW 2018. En dan op de website is dus bdw.vlaanderen. Dan de podcast. oh wacht oh ho, ho, ho, ho helemaal. We gaan al podcasten. Al podcasten tot de foto. Uh, ja, volgende week zijn we weer bij u. We hebben afgelopen weekend even overgeslagen vanwege omstandigheden. Maar we zijn er dus binnenkort weer. Uh, u vindt ons op Facebook. Het mooie is van de podcast of van de site. Uh, als je op Google BDW intypt, dan uh, heb je de hele tweede pagina's. Die zijn van ons gewoon uh, BDW. Ja. We moeten eruit, het is een uh, fijne uitzending geweest, ik geloof dat dit een mooie noot is om de verkiezingen in te gaan, onder het sper. Inderdaad, uh... inderdaad, in uh, okay. uh, alia jacta is alia vertrokken is Oké, okay. namens mij tot volgende week en namens u. Uh, ave salutibus, et uh, bibirituri te salutant.